Dat gebeurt op vrijwillige basis. De uitslag wordt maandag of dinsdag verwacht. In Saoedi-Arabië zijn drie leden van de Saoedische koninklijke familie gearresteerd, onder wie de broer van de koning. Volgens Amerikaanse media waren de aanhoudingen met medeweten of in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Wat de reden is voor de arrestaties is niet duidelijk. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het binnen het Saoedische koningshuis onvrede is over het leiderschap van Mohammed bin Salman. Het wereldberoemde Amerikaanse festival Sound by Southwest gaat dit jaar niet door. De burgemeester van de stad Austin in Texas heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus. Waardoor het festival voor het eerst in 34 jaar geannuleerd is. Grote bedrijven, waaronder Netflix, Apple, Twitter en Facebook hadden al afgezegd in verband met zorg over het virus. Vorig jaar bezochten zo'n 75.000 mensen het technologie- en muziekfestival in Texas. Bijna 20.000 van hen kwamen uit het buitenland. Rapper Pepijn Lanen van de Jeugd van Tegenwoordig krijgt de Lennart-Nijgprijs voor Beste Tekstdichter. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Op 1. De prijs is volgens Buma Cultuur een blijk van waardering voor de originaliteit in de songteksten van Lanen. Pepijn Lanen had in 2005 met de Jeugd van Tegenwoordig een hit met het nummer What's a Bird. Het weer, de dag begint met flink wat zon, laten stapelwolken en zo goed als droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en periode met regen. Na het weekend blijft het wisselvallig met soms een stevige wind. Met 9 tot 12 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Wat een goed idee. DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl. DWK Media. Namens iedereen bij de ANWW. Dankjewel. Bedankt. <tie>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 spuiten eten prikken meten spuiten eten prikken meten, meten spuiten eten Dit is diabetes voor bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. Stand by all systems. IP address is assigned. Botsfordy zitten die gasten van toen Leeft en nou weer.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 Ja, toebak levert de allerbeste op de radio. Zeker weten, het is even na acht uur. Fijne toestel op aanstaan. Nog even de berichten doornemen natuurlijk. Nou, dan vragen we dat ze nieuwe contacten vermijden, dat ze bestaande contacten beperken. Maar uh, hoe is het nou met handen schudden? U kunt gewoon handen schudden op oh, dit ja. moment. Er zijn geen grote evenementen die worden afgezegd. De kinderen gaan naar school. De kantoren zijn open. Precies, wat we even in de gaten hebben. Het gewone leven gaat weer door. En ook nog even helemaal duidelijk... Goed om te melden en om te weten... van alle 100.000 besmettingen wereldwijd... is de helft ook alweer genezen. Nou, jongens, kom op nou. Ga goed. Maar goed, de economie leidt er nog wel een beetje onder. En uh, nou, het is nog even volhouden. En ik hoorde net van mijn collega aan mijn rechterhand. Je kent haar wel. Dat is ja, ja. Die radio, goeiemorgen. Die radiogirl. Die zegt uh, dat... Uh, in, uh, wat was het ook hier? In Italië is het 4% van de mensen heeft het. en in uh, Nee, China... niet heeft het... Uh... Is het dood Je al? Het is Is het dood? Ja, maar, uh, maar uh, in verhouding zijn het iets van 3.500 of zo die het hebben gekregen. Ja? Yeah. Maar in China is het 3%, maar daar is het echt al iets van... 55.000, die zijn alweer recovered. Die al zijn alweer, recover. uh, ja, Die zijn alweer genezen. Nou goed, het is dus maar één genezing ja. die wij kunnen aanbieden. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn... <lacht> is luisteren naar Toebak Leeft. Zeker. Zie je wel, dat de griepepidemie in Nederland officieel voorbij is. Had het zo geweest. Vorige week brachten opnieuw minder mensen met griepverschijzen... een bezoek aan huis. huisarts. Ja, duh, omdat ze bang zijn dat ze misschien corona krijgen. Ofzelf. Ja, ja. Maar uh, voor de tweede week op rij gingen minder dan 58.000 mensen... Langs de huisarts met griep. Ben je echt dus... wel eens met griep verschijnselen naar de huisarts gegaan? Nee, ik nooit. Ik bedoel, wat, wat, waarvoor zou je dan naar de huisarts gaan? Zeggen, ja meneer, u heeft de griep. Dan denk je, mooi, dan weet ik dat. Dan ga ik nu op de bank liggen met een dekentje. Dan ik eigenlijk al die episodes die ik nog moet kijken, ga ik even kijken gewoon lekker. Ga, ga ik lekker op de bank en ga ja. ik een beetje binge-watchen. Ja, binge, de binge ja, want je ja. hebt het ook wel verdiend. Hoezo heb je dat verdiend? Wie bepaalt dat jij dat verdiend hebt? Hmm. Nou, ik ben met griep ga ik niet naar de huisarts. Nee, ik word er ik, altijd een beetje half high van. Die is altijd op het randje, die voel je dan heel beroerd. Maar een paar minuten later voel je, je heerlijk. Dan denk je, oh wat lekker, dan voel je die. Lekker die, warm. Nou, mm. warm ook, maar een beetje haai. Je hebt een ander soort humor. Ik vind het wel grappig soms. Ik vind het wel. Nee, tenminste, als het echte griep is ook, misschien heb ik wel iets anders. Dan dus uh, heb ik iets anders, een, een, een, een psychiatrische psychiatrische Waarschijnlijk? Zou het nog kunnen. Waarschijnlijk, zegt ze al. Waarschijnlijk. <lacht> Voor haar uh, is het niks nieuws, zeg maar. Zo ja, joh, mogelijk. weet je, je hebt van die mensen die hoor je steeds uh, piepen. En dan denk ik van, joh. Ja. Beetje, uh... Waarom moet je andere mensen lastigvallen met jouw leed? Ja, Precies, dat, dat, dat doet Jezus al de hele tijd. Oh nee. Want die is voor onze zonde gestorven. Houd toch op. Ja, bindt ja. bind het je om iemand lastigvallen met jouw leed? Met, met, jouw, jou, leiden. met, met jouw leiden. Met ja. jouw Of is het gewoon lastigvallen? Is het echt gewoon lastigvallen? Nou, ik zoek het nou, eruit. Ja, uit. ja ik ook het is wel een beetje moet. lastigvallen. Nee, beetje. Ik, uh, vind het, ik vind het niet zo prettig altijd. Ik, uh, nee, ik doe het niet. Andere mensen aan. Alleen als ik denk, van, oh, die andere, iemand anders kan mij... Uh, helpen in een bepaalde soort situatie. Misschien heeft hij ervaring met zoiets. Zo niet, val ik je niet meer lastig. Goed, Goed nou, het is de bakkleef dat het met Tine slap hoor. Uh, het is heerlijk weer, kom deze kant op. De parkeertarieven zijn weer omhoog gegaan. Dat is wel even een nadeel, maar dat is echt de moeite waard. En wat is er op het circuitpark te doen? Trouwens, want Ik zie dat er heel veel mensen op die kant op... Uh... Ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een nieuwe trap ontdekt bij het uh, circuitpark. Een nieuwe trap? Ja, want uh, nee, nee, sorry. Bij het station, ja? vanwege de Grand Prix. Oh, ja. Als je dus door de verlengde Haltestraat rijdt... Dan heb je in het bochtje, dan ga je bocht naar links. Maar daar in, in re, uh, je gaat, nee, gaat de bocht naar rechts, dan ga je naar de eerste Ja. Yeah. Maar aan de linkerkant daar heb je dus een trap vanaf het perron naar beneden. Hij is nog niet af. Okay. Ik heb een foto gemaakt, ik ga hem plaatsen. We gaan hem even plaatsen, oké. Okay, dat is ja. natuurlijk ook altijd uh, goed om te weten: er zijn verschillende uh, wegen aan het zijn creëren om straks die, die drommen mensen. Ik ga het dan bijvoorbeeld niet door, dat zou ook nog kunnen. Dat die zeg maar uh, dat die geleid kunnen worden naar het station. En uh, vanaf het station en dat soort dingen. Allemaal. Goed, uh, straks meer. Er is dus een lekker stukje muziek op de radio. Dit kwam ik tegen op internet. Kennen we het niet? En dan is het tijd om daar een kennis mee te maken, natuurlijk. Daydream. Daydream. Ik kom uit Utah uit Amerika en ze bestaan alweer, uh, wat is het, 12 jaar of zo. Ze hebben al een aardige carrière achter zich. En het heet de dream op deze zaterdagmorgen. Is het leuk, was nog een klein beetje wakker wordt natuurlijk. Ze is nog niet wakker. Oh, deze nog niet. Oh, maar. Ja, nee, nog niet wakker maken natuurlijk. Dat is niet ik... Goedemorgen. Ja. Ik ben opgebleven om te dansen. Och. Je had me nog niet mogen wekken. Nou, dat wist ik ook niet, zeg. Ja, en was het leuk gisteravond dansen? Heb je ontzettend genoten? Heb je jij, heb jij ook nog gedanst of niet? Nee? Nee? Ik heb even gewoon gedanst in mijn, in mijn own living room. En toen moest ik... Uh, ga eens even weg met die herrie, zegt mevrouw. Zo? Ik zeg, dat is een hartstikke leuk plaatje. Ik, zeg, ik ga maar even beneden in de slaapkamer. Ga daar maar even dansen. Ik s'nap, nou, ben ik een keer enthousiast. Moet ik naar de kamer gezet. Ja, ze wilde een of, of andere... En er vond vonden een film gisteravond later op de televisie... van twee oude mensen die dan uh, uh, nou ja, goed, iets met elkaar hadden. En, uh, nou, goed, dat was heel dramatisch. En uh, daar hoorden niet van die vrolijke muziek bij. Goed, we kijken de wereld in. en we ja. zien allerlei dingen die niet goed zijn en of wel goed zijn. Ik, uh, of nou, ik heb een, uh, een Mark-berichtje, moet Mark? ik zeggen. Oké. Okay. Want uh, het schijnt dat de aarde tijdelijk een tweede maandje heeft. Ik had er dus zoiets gehoord, ja. ja. Ja, bijzonder. Waarschijnlijk is ze drie jaar geleden gevangen in een baan om onze planeet. En horen we dat nu pas... Maar hm? het maatje heeft de aanduiding 2020, dus uh, en dan CD3, gekregen. Oh. Het Minor Planet Center van de Internationale Astronomische Unie heeft het gisteren bekendgemaakt. En uh, op 15 februari zagen astronomen van de Catalina Sky Survey in Arizona een vreemde lichtflits over hun scherm gaan. En na onderzoek constateerden ze dat het op een maand ging. Een minimaal, dat het object is ongeveer 2 tot 3,5 meter. Oh, dat was die, die, die beelden van een meteoriet die naar beneden kwam? Nou, weet ik eigenlijk... oh, Is dat hetzelfde? Nee, nee, nee, dit is kort geleden Oké. Okay, okay. Maar er zitten vaker kleine objecten in de maan, uh, in, de maan in de baan, om yeah. onze planeet. Yeah. Maar ze zijn echt lastig te vinden. En pas één keer eerder werd daar zo'n minimaan waargenomen. En dat was 2006 RH120. Dus dus 14 jaar geleden. En uh, Catalina Sky Survey, dat bedrijf maakt deel uit van het Near Earth Object Observation Program. Wauw, dit is wel een naam, hè? Nou, en uh, dat uh, scant dus de aarde uh, en de omgeving op mogelijke gevaarlijke objecten. Ik vind het wel bijzonder. Ja, maar het tweede maandje blijft dan gewoon staan. En uh, uiteindelijk zal uh, het weer uh, verbranden of zo. Of, uh... Ja, ik zou eens kijken, want er is een fotootje. Oh ja. Maar ja. uh, ik, zie, ik zie niet echt, oh hier. Is dat een maan, zeg je? Jezus, dat valt me dan weer even tegen. Die fout had je niet moeten laten zien. Ik dacht echt gewoon dat we s'avonds gewoon twee lichtpunten hadden. Nee, maar nee. dat is ook een beetje te lust. Beetje dat is jammer niet, weer. Ja, dat is jammer goed. Het is een heel klein pukkie. En er zijn andere sterren die zijn eigenlijk nog veel sterker qua licht. Nog niet helemaal maan. Ja. Het is wel allemaal wel. Het is de zaterdagmorgen, we kijken in de krant. En er zijn een aantal dingen weer. Het gaat natuurlijk voor het grootste deel weer over de coronavirus... Uh, uiteindelijk uh, um, uh, zijn er ook nog een aantal dingen. Uh, oh ja, nou, iets anders wel interessant natuurlijk. Werkgevers en fokbanden... Fok? Fokbanden? Nee, fok... Fok... Fokbonden. Oh, nee. hallo. Ha, heb je nog nooit zo'n grote loonstijging gerealiseerd? Met een gemiddelde stijging van 3,25% zitten de loon op de hoogste niveau in 17 jaar. Dat blijkt uit cijfers. Van de AWVN. En de lonen stijgen het hardst in de chemie, papierindustrie, vervoer, uh, uh, zorg, uh, voedingsindustrie en horeca. En daarom gaan ze nu allemaal apart aan werken. Oh nee, dat was vanwege de uh, corona. Hè? Dat was vanwege de corona, ja. <laughs> Weet ik ook wel. Ja, maar ik uh, vond het wel grappig. Er is er nog wel zijn. ruimte. En uh, ondertussen komt er ook nog een aantal onzekerheden om de hoek kijken. De Brexit. En natuurlijk het corona. Ja, wat je al zei. En uh, premier Rutte riep de bedrijfsleven in 2019 op om werkgevers meer loon te geven. Ja, dat kan je oproepen, maar of dan ja, dus, dat dan echt werkt. Dus, in 17 jaar tijd hebben we meer loon. eens kijken of we dat vanmiddag allemaal kunnen uit gaan geven in de stad. Dat ja, zou goed zijn. Goed voor de economie. is maar, het moet Fuck just a fight again World War III just a fight in bed Mess me up now, we ain't even friends But the truth is I'm kind of tired up Pretending that I was the guilty one I wasn't feeling up no one but you, yeah Lessons that I just can't seem to learn Find anyone, these bitches can measure up. No lights out, strike out. I doubt you'll ever find anyone, these bitches can measure up. To my ankles. Levels, levels, ankles. These bitches don't make it to my ankles. Levels. Levels. Ankles. Strip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 Find anyone, these bitches can measure up Lights out, strike out, I doubt You'll ever find anyone, these bitches can measure up To my ankles, here it is Levels, levels, ankles, ribbon These bitches don't make it so, hey, lights ankles. out! Ja, hier moet te, iets te, wat een beetje anders is Angles. dan anders hè? En dit is er wel geluk, volgens mij met deze plaat. Uh, Remmerets en dus het heet dus Engels. Lights out het is de, de zaterdagmorgen. De Voort trouwens nog een nieuwe single van All Time Low. En het heet Wake Up Sleeping In. En het is vandaag een spannende dag in Deventer. Ja, zeker. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Nou, nou, dit is er wel hoor. Jawel, in Deventer ligt namelijk uh, vlak bij een snelweg... Ligt een, ...een VN of V1 lichter onder de grond... En de V1 is een vliegende bom. En dat is een, wat is het ook, een 900 ponder of zoiets. Hij is uh, ja, 935 kilo springstof. Het is bijna acht keer zoveel als een 500 ponder vliegtuigbom. En uh, hij ligt op een hele speciale manier, ligt hij daar. En normaal kunnen ze zeg maar, gewoon rustig met z'n allen eroverheen buigen, zo de ontsteking eruit schroeven. Maar hij ligt op een bepaalde manier waardoor ze er half onder moeten kruipen. En ze moeten de. Uh, dingen alleen omrollen. En ze kunnen ook dat hele ding niet omrollen, want dan gaat hij alweer af. Dus ze zijn echt wel fanatiek mee bezig om dat uit elkaar te, te pritsen. En uiteindelijk uh, moet dat uh, lukken. Het is een uitdagende klus. En uh, nou ja, goed, het komt er nu op allemaal op aan. Normaal uh, zijn normale bommen, die kunnen ze echt uit elkaar halen. Maar dit is echt wel een uh, apart klusje. Dus in Deventer, dat gaat vandaag gebeuren. De explosieve opruimingsdienst is daar fanatiek bezig. En hebben we een foto erbij. En het is een een heftig apparaat. Ik zit echt te denken van... Hoe is die daar dan in de grond terechtgekomen? Heeft hij die jarenlang boven de grond gelegen? Want ik bedoel, zoiets valt neer. Of is hij in de sloot terechtgekomen of zoiets? Daar is niet heel veel over te vinden. Dat vind ik op zelf wel weer jammer. Ja, nou goed. Uh, zoek het even op, Zou ik zeggen, die weet er dus meer over te vinden. Goed, jij kijkt op het strand en wat vind je daar? Ja, er is een uh, raverzijde. En dat is, uh, <coughs> waar ligt dat precies? Weet ik niet precies. Ik ja? denk ergens in België of zo, ik weet het ook niet. Maar uh, er is een Portugees oorlogsschip aangespoeld op het strand. Oh ja. Denk je? Wow, weet je wel. Maar, het, was, uh, het, het is een soort kwal, maar die heeft dan uh, een soort uh, blazen waar ze lucht in doen. Yeah. En daardoor kunnen ze dus uh, gewoon heel makkelijk uh, verder drijven op, op zee. Dat is wel heel grappig. Maar uh, het is eigenlijk een kolonie van individuele poliepen. En die drijft dus op het zeeovervlak door middel van een met lucht gevulde vlotter. Maar ook uh, heeft het uh, uit uh, zeer stekende tentakels. Die kunnen 40 meter lang worden. Hè? Huh? Ja. Ja. Hm? Die komt dus normaal gezien alleen maar voor in warme wateren. Maar hij is vorig jaar reeds gespot voor de kusten van Mallorca en Ibiza. Ja? Er zijn inmiddels ook meldingen van Groot-Brittannië en Frankrijk. En uh, dankzij de stormen is deze de eerste melding voor Bel België. Het ligt dus in België is duidelijk. Blijkbaar is hij ooit in 1912 nog ook eens gespot voor de kust van Knokken. Maar wacht, Niet ik, hetzelfde hoor. Nee, ik, ik, ik snap het. Je hebt het over een oorlogs oorlogsschip? Ja, het heet een Portugees oorlogsschip. Maar dat, uh, het, het ziet eruit als een plastic zakje met wat erin. En het is... Uh, ja, maar de 40, lange meter, 40 lange meter lange tentakels. Ja, nou, de, deze had gewoon, was gewoon een plastic zakje met uh, wat, wat erin dat je denkt... Jezus, ruim, je rommel toch op? Is het nog <laughs> gevaarlijk als je het aanraakt dat je nog jeuk krijgt? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, want dat vraag je je dan af. je denkt, van ik ga de boel even opruimen. En dan pak je zo'n zakje je denkt, what the fuck? Ik krijg mijn hele hand zit in de brand. Dan, nee. Nou, goed. Uh, kijk er dus vooruit. Als je iets ziet liggen, laat het gewoon liggen. Hey. Ja. binnenkort krijg je toch wel eens een fanatieke club hier op het strand die dan het, het strand gaat oorlogs. Oh, die Portugese oorlogsschepen gaat redden. Ja, die gaat die, die, die schepen raken. Maar dat is dus een stam van is. Ik vind het ook weer bijzonder. Ja, nee, het, het dat dus het is het gewoon moet, rommel. Als wie, als jij wie, denkt wie heeft het bedacht, joh, gek? Ik ga die rottigheid uit het water haast. Een plastic ja. zakje wat er ja. drijft. Nee, niet ja. doen. Er zitten 40 meter lange tentakels aan. Ja, je bent wel even aan het opruimen. Uh. Met plastic zakjes vol. Mijn echt wat zakjes vol. Ja, Het is wel apart gegeven. En wie heeft dit bedacht, joh? Is dit de echte evolutie of zo? Nou, die kunnen meer. ze er natuurlijk sowieso even uithalen, zeg. Nou, ik hoop niet dat ze dit allemaal meegerekend hebben als plastic. Wat in de, wat het eiland uh, waar het uit bestaat. Dit is namelijk geen plastic, dit is heel iets anders. Het is tijd voor de Zandvoerse berichten. Maar eerst nog even een moppie muziek op die zender. Ik zoek ze en zoek en ik vind soms weer eens een nieuwe single van Group Love. Ze hebben er heet dat heet Healer. Ja, elkaar genezen zo mooi zijn. Het He heet You. Het moeilijk om nieuwe geluiden te bedenken. Dat dit is er een van. We doen bedenken aan die plastic buizen die je vroeger, zeg maar, kon kopen. En die ging er En en je dat... Oh ja. Dat ja. kreeg je. Daar lijkt het een beetje op. Groep Love ooit ontstaan in 2009. is ook uh, Engelse alternatieve rock En dit is uh, net de uh, yeah, nieuwe single. En de uh, moment uh, hebben een nieuw album. met Het heet Healer. En dit heet uh, Youth. Het is de zaterdagmorgen. We kijken even naar de Zandvoortse berichten. Ja, want het is alweer al zover. Zandvoortse berichten. Zeker. Het is vorige week vrijdag is het geopend het nieuwe burg door, de, door de nieuwe burgemeester. Het is de H.D.M.Z. Of het wel natuurlijk het nieuwe museum. Het is ooit door initiatiefnemer Jan F. van Belen... en partner Hans Davids. Het was de eerste idee om hun antiek en verzamelcollectie collectie... Daar Permanent te gaan tentoonstellen. En ze hebben het nu aangepast. Dat gaat natuurlijk eerst nu vanwege de Formule 1. hebben ze. Oh, wat was het? car en arts of zoiets? Hebben ze ontwikkeld. En dan kan je ook nog eens een keer een, een, een tocht door Zandvoort maken. met ook allerlei bezienswaardigheden. Dat is best wel een aardig idee. Het is eigenlijk van een. een, een, een, een huis complex Dat je denkt van nou, een museumtje is het heel iets anders geworden. Is het echt een heel modern uh, uh, iets geworden. en dat, ja, Het is best wel stoer om dat te zien. En verder willen ze nog even AG Architecten bedanken. Die hebben het allemaal ontworpen en getekend. Nou, kijk nog even naar, uh, naar mijn collega. Wat, wat heeft u? Ja, don, uh, dinsdag, aanstaande dinsdag 10 maart organiseert de gemeente Zandvoort een vervolg op de bijeenkomst van 10 en 11 februari over de nieuwe omgevingswet. Oh ja. Iedereen is welkom om mee te denken over de toekomst van Zandvoort. En tijdens die uh, bijeenkomst wordt dieper ingegaan... en meegedacht over hoe Zandvoort... een aantrekkelijke badplaats blijft... waar het goed wonen is met een duurzame economie... en een veilige en gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het is van 3 tot 5 in het HDMZ-museum. Jawel, Kijk, dan kunt u gelijk even binnenkijken. Nou oh ja. Gratis. Ja, gratis. Ja, want het is trouwens met de Zandvoortpassen dat is dus 2,50. En als je gewoon uh, geen passen hebt, is het 6,50. Oh, dat is best nog wel weer aardig. Dus ja, maar die wet dus... Uh, die, die, Vervolg straks alle wet en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water. Ik ben wel nieuwsgierig naar die. Er staat een van de toekomstbeeld geschapen van de Zandvoort. In 2040 of zo, met een haven in zee. Ik weet niet of er achteraan nog een vliegveld staat ook. Maar er staan wel wat dingen gecreëerd de vorige keer. Vorige in lezing. Uh, in ieder geval misschien een. Uh... Uh, Helikopterplatform of zo. Dat de mensen, de rich and famous, die kunnen dan gewoon daar landen. Die hoeven ja. niet door het plebs heen. Nee, dat is, dat is wel zo. Ja. Uh, Lijkt wel nou een goed idee. Uh, Zandvoortskrant, uh, even kijken. Uh, parkeer. Uh, oh ja, in de woonwijken. Een aantal dames hebben, hebben, zijn op de barricade geklommen. En uh, gaat over de Park, Duinwijk en Oud-Noord. Die zijn er helemaal zat van dat iedereen die naar Zandvoort gaat, die parkeert bij hun in de. In de straat, want dat is allemaal nog gratis. En dan lopen ze naar het, uh, naar het centrum. En uh, pas geleden was echt de druppel. die de Emmer deed overlopen. Het was helemaal zat was namelijk. Uh, die. Uh een light evenement. Zandvoort uh, Light Walk. En toen kwam zes avonds laat thuis. Uh, deze uh, mevrouw, ik zit te kijken of de naam... Kon ze de auto niet kwijt. Uh, ze heeft zo ontzettend lopen bezoeken. Uiteindelijk is ze ergens uh, heel ver. Heeft ze ja, de auto moeten Ja, maar dat is één en... keer gebeurd, hè? Dus één keer gebeurd. En dan moet er gelijk een regime. En dan denk ik wel van ja, moet je eens opletten. Straks wordt de Grand Prix. Ja. Zijn de mensen die komen van tevoren, die zetten een auto ook vast daar neer. Uh, en, dat zou... maar, maar, maar het is wel zo van... Vroeger woonde ik in de Zuiderstraat. En mijn ja? vader had zo van nou, zondag. Nee, ik verplaats mijn auto niet, want anders raak ik hem niet meer kwijt. En nee. Dan heb ik het dus over. Ja, uh, dus je moet echt helemaal bij je 50 invullen. jaar geleden. <laughs> Kijk naar hoe druk het nu is, zou je dan denken. Nou, ik denk dat het gewoon steeds een beetje hetzelfde is. Nee, goed. Ze willen eigenlijk gewoon maar... een uh, petitie starten. Mensen laten tekenen dat er iets moet gaan gebeuren. Met een parkeerautomaat of... Uh, uh, nou ja, goed. Dus in ieder geval dat niet de auto de hele dag kan laten staan. Dat je zeg maar een tijdje kan laten staan. Of betaald parkeer ze ook nog kunnen. Maar ze moet in ieder geval nog gekeken worden. Zij hebben er ontzettend last van dat ze nooit een auto kwijt kunnen. Dat iedereen, zelfs uit, uit nou, Noord komen ze bij ons. Nieuw Noord komen ze bij ons parkeren. En die gaan dan ja, zeg maar de stad in. Niet nooit. Maar, dat is dus niet nooit. En ik vind het een beetje jammer. Want ik weet dus wel toen ik... Uh, toen in Zandvoort werkte, collega's, in uw collega's... die zetten hun auto daar overdag neer... en s'avonds zijn ze weer weg. Ja. Dus dat is wel een hele mooie uitvalgelegenheid. Ja. Dus dan denk ik van ja... Hm, is, uh... Zandvoort moet gewoon helemaal autoluw worden. Autovrij. Ja. Auto dat je gewoon ja. zeg maar zo lopend... Nou, moet er ook even niet aan denken. Of morgen. Maar goed, nog iets over? Nee, zeker gaat. niet. Ja, er is... Uh... Uh, biljart, uh, er, is weer, uh, er komt weer een nieuwe cursus biljarten, introductiecursus. Ja? ja dat, dat is natuurlijk wel heet van de naald. Het is, nou, zeker. Dat is echt heel Mijn Ben die dat doet. Dat is, dat is onze doelgroep, een beetje. Ja, hoor. maar ja. het wordt dus gegeven door mijn uh, vriend. Dat is wel oh, heel leuk. Oké. Okay. Ja, het is, uh, in een introductiecursus leert u van een fanatieke biljarter... In vijf lessen de basisprincipes. U krijgt les in een groep van maximaal zes personen, zodat iedereen goed aan bod komt. Nou ja, dat kost bijna niks volgens mij. Het is meer ook om te zorgen dat mensen ook een beetje samenkomen en gezellig bezig zijn. En het wordt gegeven in wijksteunpunt Blauwe Tram op maandagochtend 30 maart, 26 april en 4 en 11 mei van 9 tot half 11. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie van de Blauwe Tram. Dat is 023 30 40 700. Meld u aan, doe gezellig mee uh, of uh, ga gewoon even bij het pluspunt vragen. Oké, okay. is, dit, is dit niet zeg maar uh, belangenverstrengeling? Nee, zeker niet. Nee. Ik heb er totaal geen belang bij. Oké. Okay. <laughs> Nee, goed. Nee. interesseert wel helemaal nul. Ja. <laughs> het is wel dat hij er even het huis uit is. Heb ik heb er even geen last van. Ja, dat zou ja. ook nog wel kunnen. Uh, ik ik okay. werk, ja. Ja. Goed. Een uh, ander ding is dat de aftrap van de Pride at the Beach. Vorige week donderdag is, uh, is er een kick-off geweest in het uh, Zandvoetsmuseum. Voorzitter van de LHBTI-groep aan zee. Dat hoort er ook nog een keer bij. Die uh, Roy van Dunningen, die vertelt over dat, wat er drie dagen gaat gebeuren. Dat is in juli, augustus. Hè? Uh, komt er een, uh, uh, uh, komt een projectteam opgezet op en die gaat samenwerken met deze LHBTI groep. Kan er geen andere naam voor komen? Wat niet... Maar goed, mensen van Wijk aan Zee en Wapen, uh, wapen van Zandvoort en uh, van Lunchroom uh, Rabel en Stichting Nou goed, allerlei mensen gaan samenwerken om uiteindelijk iets leuks te gaan creëren. Je krijgt een pre-party op maandag, dinsdag wordt er wat uitgebreide party gegeven. Er zijn ook kinderen bij en vorig jaar was dat op Gashuisplein. Verder is er een wandeling met zeehonden op het strand. Wist je dat trouwens? Nee. Nee. Nee. nee. Oh, een wandeling met zee met honden. Ik dacht even met zeehonden. Maar goed, verder zijn er in Circus Zandvoort de Roze Filmdagen. Daar worden speciale soort films worden getoond... die natuurlijk een thema hebben... Uh, nou ja, uh, nou ja homoseksualiteit of uh, andere dingen. Maar goed, uh, uiteindelijk komt er dan ook een afsluitparty in Mango's Beach Club. Zijn er nog initiatieven? Heb je nog idee dat je denkt... van, nou, dat, dat hoort ook wel bij de Pride at the Beach? Kijk even uh, op internet en uh, stuur even een mailtje naar info... Uh, pride at the en als uh, we verreken had, nog, was er, werd er nog een gedicht... Nou Dat is okay. volglees door uh, de, uh, Marco Termes natuurlijk. Goed. Well over nou. Pride at the Beach. Over Pride in the Beach. Want ik ben zo trots om ik. een LHBTI te zijn. Ja, zoiets denk ik. Nou, tot zover even de zand voor z'n bricht vere Gelsje, maar we hebben nog veel meer. Paris heeft de nieuwe CD uit. Use me! Dat klinkt aantrekkelijk. Dead weight. Dan hebben we de A vervangen door een V. Nou, het is wel best nog wat anders, Dan staan we gewoon weer in Paris. En de uh, Dead Wait. Hier bij voetbalclub. Hallo sir. Wat zeg je? I'm here to learn from you. Oké, okay, nou, dat is goed om door. Straks onder andere een nieuwe single van de Hints en Expectors ziet er ook nog aan te komen. En we kijken vandaag in de krant en je hoorde het gisteren op het nieuws. Ja, in Heemskerk. Uh, dat is hier vlakbij, zeg maar. Er is een leraar die, uh, ja, die, is nu ontslagen door zijn, uh, door zijn school. En uh, deze uh, Heemskerkse baasgouder uh, Jean-Paul Messing Mensing, die, uh, die ja, zijn vrouw en zijn dochter waren naar uh, Noord-Italië geweest, kwamen terug, waren ontzettend ziek en toen hadden ze van jeetje, misschien hebben we wel corona want we zijn in, t, in bepaalde gebied geweest waar het wel heerst. En niemand luisterde naar hun. uiteindelijk hebben ze de media opgezocht en uiteindelijk werden ze geholpen en getest en dat was nog wel spannend, maar deze uh, de, uiteindelijk deze leraar heeft nog wel de media opgezo contact opgezocht en eigenlijk had hij met de directeur van zijn school afgesproken om dat niet te doen. En nu is hij op non-actief gesteld en mag hij niet meer uh, op school komen. En uh, ja, het maf is dat uh, ja, nu geven ze ja, hem de schuld dat hij de regels heeft gebroken. Het maf is wel eens dat uh, de overkoepelende stichting van school... die zegt, uh, doe geen mededeling over personele aangelegenheden. Terwijl ze wel gezegd hebben dat het belachelijk was dat hij... Die... Nou ja goed, verder blijkt dus dat het hele gezin uiteindelijk van plan is... om te gaan emigreren naar Italië. Dat je denkt van, oké, okay, dus er is eigenlijk al een verhuisdaan gepland. Dus hij gaat van die school af. Dus dat gaat nu alleen iets eerder gebeuren. Een storm in een glas water zou je bijna denken. Maar ja, het gaat over corona. Dus het is altijd wel weer goed om daar even aandacht aan te besteden natuurlijk. Maar goed, hij, verwijst, hij verhuist uh, 27 maart. Dan gaat hij af, zou hij afscheid nemen van zijn leerlingen. En ergens in mei zou hij dan in Italië aan de gang gaan. Dus dat uh, nou, moeten we niet oh, hebben Hij eigenlijk. wilde toch al weg. Hij wilde toch al weg. Oh. Nou ja, goed. Okay. Dan neemt hij corona maar mee. Maar hij sch ze schijnen het niet te hebben. Maar het, het is verontrustend Als je heel erg ziek bent, ben je daar geweest en je denkt van... Ja, maar ik wil een test. Ik wil een test. Ja, maar die krijg geen... is... je eigenlijk ook niet zomaar, hè? Nee, Je nee, moet dadelijk een klacht hebben. En dan nog, dan weet je het. En dan gaat het ook weer automatisch over. Het schiet ook niet op, hè? Maar als het meest het wel, ja. Ja, dus ja. ik bedoel, alleen de, de kennis weet je dan Nee, goed. Jij kijkt naar Japanse talen. Ja, ja. 58, dus een Japaner die, die is opgepakt. Die had 5800 fietszadels gestolen. ja die, de, de, Dat was de vrachtwagenchauffeur. En die zei dat hij dit meenam tegen de stress. Hij werd opgepakt omdat een beveiligingscamera had vastgelegd... hoe hij in november twee fietszadels ontvreemde bij een treinstation En na de arrestatie ontdekte de politie dus duizenden zadels in de opslagruimte. Duizenden zelfs? Ja, hij, hij heeft het uh, bekend, de, ja? de diefstal. Hij zegt ook, ik begon er echt tegen mee om van de werkschrift af te komen. Maar na de hand kreeg ik er steeds meer lol in. Ik van, ja, hij heeft wel heel keurig netjes neergelegd. Ja, dit is dus nou, dus echt niet zijn schuurtje, dit? Ja. Nou, je moet toch flink een schuur bij huren ook om dit allemaal zo te kunnen uitstallen? Ja, en dat is opslagruimte. En dan allemaal ook allemaal om kleuren? Ja, maar ook keurig om het parket niet te beschadigen. Keurig van die, van die zeilen eronder. Hij heeft er al wel werk van gemaakt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Moet je ermee zeggen? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik knap fiets op, dus ik zou er blij mee zijn. Maar dit zijn er toch wel heel veel keuzes. En. Uh, nee, god, leuk om daar even naar te kijken. Nou, over fietsen gesproken. Voor alle mensen in de wereld met een lichtfiets. Um, de, um, doe even normaal. Nee, maar serieus, hoe oud ben je nou? Ja, dat ben ik ook, joh. Ik zal je aanstappen. Goed, het is bijna al een kwart voor negen in Zorne-Zandvoort. Wat heerlijk verdoofd. Vandaag komt deze kant op. En dan uh, kan je even kijken naar een, naar een huis bijvoorbeeld. Bent Real Estate. The wind. Dit real estate. En uh, de, de, ja, de real estate. Huizen betekent natuurlijk. En het heet Dead Man Thing. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toebakleef. Fijne toestel op aanstaan. En uh, over huizen gesproken natuurlijk. Ja, vorige week was uh, Piketty natuurlijk. Uh, Thomas Piketty in Nederland. De Fransman die dus ook uh, een hele uh, die, uh, goede kijk heeft op de maatschappij. Ja, en heb is je het is... gezien? Nou, er was een uh, documentaire over zijn uh, speech. Ja, ik heb sowieso. Zondagochtend klopt gezien? Ja, ik heb, nou, ik ben gewoon, die, ik heb <coughs> gewoon het interview even zitten kijken. Ik ja, ja. vond het wel heel bijzonder. Ja, het is een aparte vogel. Nou goed, dat sowieso, door werken ga je niet rijk worden. Echt, je moet gewoon geld hebben en je moet eigenlijk alles omzetten in huizen. Daar komt het wel een beetje op neer. Dus, ja. uh, en en als iedereen je... gelijk kansen geven. En wat ik wel mooi vond, ja, het, het, Dat die... hij ook zei dat uh, uh, ja? OZB, dat uh, zeker, uh, dat het heel oneerlijk was voor mensen die een hypotheek hadden. Ja, want, uh, want dan word je dus belast vanwege je onroerend goed. Ja. Maar je hebt een hypotheek. Dus eigenlijk is het goed niet van jou, maar van de bank. Dus eigenlijk moet je die OZB-rekening gewoon naar de bank sturen. Oh ja. Vind je dat geen goed idee? Ja, maar goed, alleen als je huis helemaal afbetaalt, dan is het toch van jou? Ja, dan wel. Ja, dan wel. Dan wel. Ja, ja, goed, maar, dan ja. heb jij, maar dan heb jij genoeg kapitaal. Ja, ja. ja. Dat, ja. Dat, dat is dus uh, waar. Want als jij dus nu echt net, uh, je koopt een huis en je, dan, dan betaal je zelf misschien een ton. En het huis is drie ton of drieënhalf. ja. En, maar dan heb je, je 250.000 uh, hypotheek en daar moet je dik voor betalen. En als je dan ook nog een keer zie OZB iedere keer moet betalen... dan is dat uh, best wel een zware belasting. Nou ja, goed. Hij heeft, ze hebben natuurlijk, uh, ja, Over die belasting heeft hij bizarre ideeën natuurlijk. Uh. Naar na verhouding hoeveel geld je hebt moet je belasting gaan betalen. En hij zegt in zijn periodes dat, je gewoon, dat ze 80% uh, belasting betalen en er konden heel veel dingen van gerealiseerd worden. Ja. Dat hebben ze hebben het allemaal losgelaten... En sommige mensen hebben echt miljarden en die gaan ze nooit ja, weet opmaken. Je. Nee. En de starterskapitaal van 120.000 dollar of euro per persoon als ze 25 worden... is natuurlijk ook wel een bizar iets. Nee, nee, het was 2,5 ton was het. Nee, ik dacht ja. 120.000 ton. Oh. Ja, dat zou wel normaal met beetje ja. worden. Dat maar, allemaal maar weet je, worden. je moet wel zien, die rijke mensen... Die, die, die hebben dus gewoon... je zit niet aan hun vermogen. Het is alleen dat je zegt, van wat jij aan inkomsten van je vermogen krijgt... Daar betaal je 80, 90 procent van. Dus je vermogen dik niet in. Nee. En uh, dan lijkt dan, het. Dan, dan, dan, het lijkt dan. Oh, dan moeten ze zoveel betalen. Maar ze hebben zo'n enorme geld. Dus, ja, ja oké. Okay, maar goed, het gaat je wel. Uh, 80, 90 procent. Uh, ja, maar ja. Dan ga je belasting betalen. Dan je vermogen alleen maar steeds groter. En moet je dat willen? Nee. Ja, niet? Ja, goed. Het is een het probleem wat wij nooit aan de hand zouden hebben. Maar het is wel. Nee. Uh, sowieso, ja. Ik denk altijd zelf. Stel je voor dat mensen dan. Als iedereen 120.000 euro zou krijgen, betekent dat dat die dan meteen alles kan en dat hij meer mogelijkheden heeft. Of zal hij het geld niet goed gaan besteden? Want ik bedoel, hij gaat er vanuit dat iedereen dat geld zinnig gaat besteden. Ik betwijfel altijd of mensen hun geld altijd zinnig kunnen gaan besteden. Weet je wel, een lering of iets te gaan leren of een opleiding. Of weet ik Dan denk, ik, ik weet het niet. Volgens mij moet je gewoon zorgen dat het, het hele uh, onderwijs goed is geregeld. Dat iedereen kan gebruikmaken van al het onderwijs. Dat je alles kan leren wat je wil. Dat je niet zeg maar, voor uh, chirurg heel veel geld moet neer moet tellen. of voor piloot heel veel geld neer moet tellen. dat je alles zelf kan leren. En dan, kan je, volgens mij, dan schep je al heel veel kansen. Dan heb je ja. niet iedereen die 120.000 euro nodig. Nou goed, daar is nog een slag te slaan. Dat is nog niet zo makkelijk. Want, nou, ja, ik wil zitten... het wel hebben. Maar ja, ik ben al Ik, ben al ja, ik heb de dat de helemaal de niet nodig. Hou op met het geld. Ik ja. vind ik al zo geleuter dat we maar nou, ik het willen. Denk, hoezo dan? Ben je nu ongelukkig dan? Omdat je minder geld hebt? Nee, maar het, het maakt wel dat je wat meer mogelijkheden hebt. Oké, okay, dus, wat, wat laat je nu liggen? Wat je dan... Nou, ja, dan kan je wel relatief makkelijker een huis kopen. Oké, okay, maar had je dat dan langer niet moeten doen? Je bent nog veel te laat. En voor mij kan je het huis gewoon betalen. Nou, dat je, dat hebt gewoon, je hebt toch een loon? Ik bedoel, ja. bedoel, ja, je ja. woont alleen. Ja. Heb je wel eens een rekensommetje gemaakt? Je ja, bent de vrouw van de cijfers, kom op nou. Jawel, maar ja? dit, is gewoon, uh, dit is ook gedoe. Ik, eigenlijk moet je een bureau hebben dat voor jou regel. dat je ja dat, oh, wel, dat ja, zijn makelaars. Dat ja, je geldt. wilt die. Oh, nee, ik moet naar makelaars stappen. Nee, je wilt het niet graag genoeg. Je wilt het nee. niet graag genoeg. Nee, ik en heb dat, lekker, ik heb een lekker huizenmarkt. Ja, en uiteindelijk heb je nu straks dat geld en dan ga je nog niet aan de gang. Nee, het is gewoon de kwestie van je je wilt het niet graag genoeg, dus dan neem je geen actie. Ja, dus ja. dus uh, laat me schieten. Maakt niet uit. Nee, goed, ik denk, soms is het goed om na te denken... wat zou ik in mijn leven veranderen als ik in één keer heel veel geld zou hebben. En ik kom erachter dat ik eigenlijk niet zo heel veel zou veranderen. Dus ik denk dat ik er heel goed bezig ben. Nou, ik zou toch een ander huis kopen. Een ander huis kopen? Ja. Nou, dat is misschien nu het moment. Hè? De huizen zijn gigantisch wel waard. Ja, ja. Niet, niet dus. <laughs> ja, jawel. Dus je betaalt de hoofdprijs. Nog even wachten, nog even wachten. Ja, wanneer? Dat weet ik ook niet precies. Nog even wachten. Oké, okay, dit is vaag en daar ben ik altijd voor. Buscapula. Deel dat de, dit de grote hit gaat worden. Uh, Buskabulla en het heet uh, NTE. Ja? NTE. NTA. -e. Ja, ik kan er ook niet meer van maken. Dat staat er gewoon. En TE, ik weet ook niet waar het voor staat. Het is uh, de zatermorgen, het is uh, acht minuten voor negen. En uh, grote verbazing uh, vindt de uh, minister uh, van het Verkeer... dat is momenteel natuurlijk, hij is natuurlijk bezig... die, uh, die kilometerborden uh, weer terug te schroeven. Van 120, 130 zelfs, naar 100 kilometer per uur. En minister Cora van Nieuwenhuizen herkent dat het kabinet wist... dat niemand zat te wachten op de vlaag van een maximum snelheid... En in Duitsland zijn ze nu ook al aan het praten om dat omlaag te gooien. Nou, in Duitsland zijn ze helemaal gek natuurlijk. Die denken ze van, jezus! Het is alsof je een Fransman van de Rode Wijn afhaalt, haalt. Dat hoorde ze? ik ook vooral, ja. Dan mag je natuurlijk 300 kilometer per uur op die autobaan varen, varen. En uh, ja, die gaan straks ook terug naar 100. En dat zou allemaal een stuk meer veiligheid bij zich meebrengen. Ik weet niet of er... Uh, ik heb daar nooit cijfers voor uh, bekeken. Of er echt zoveel ongelukken gebeuren in Duitsland door die hoge snelheden. Weet je dat? Of ze bekeuringen krijgen? Ja, bekeuringen. Nee, of ze, ze mogen er natuurlijk ongelooflijk hard daar. Op ja, er ja. rijden voor... ook al 200 en zo. Ja, maar zijn er dan meer ongelukken? Ja, zeker. Dat zeker. wel, oké. Okay, nou. ja, er was een, uh, uh, een documentaire, heb ik gezien, van een man. Uh, die die uh, was daar uh, uh, uh, achter iets. Ja? En hij zei, dat op, op dat punt, die, die, die, die, dat knooppunt, waren er 30 doden per jaar. Maar uh, over heel Duitsland, nou, dat is echt wel veel. En gewoon omdat mensen uh, op een file inrijden. Oh, dus als ja. jij 200 uh, rijdt, dan heb je natuurlijk een enorme lange remweg. ja, echt wel. Dus als jij in een ver die file zit, uh, ja, dan kan je niet even... Of je zit zelf, uh, gaat die auto over de kop ja. als je zo hard uh, noodstop maakt. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, maar dan uh, mag ik nog wel even iets zeggen, want ik vind... Uh, dan is het zo van, jee, die snelheid wordt aangepast naar 100 kilometer overdag ja. is het hè, dames en heren. Want als jij dus na 7 uur s'avonds... Ja, dat is een goede aanvulling. Want dat, en dat tot wist 6 ik niet. uur ochtends mag jij dus wel 130 km rijden op de wegen waar je dus dat al mocht voor, nee? uh, voorheen. Maar wacht, we hebben een 24 uurseconomie. Dan gaat het qua CO2-uitstoot ook niet heel veel schelen. Nou, soort. ik denk dat de spits misschien verschuift. Oh ja. Mensen gaan gewoon werken, dan gaan ze als de mannen naar huis. Ja, en nou. uh, ja, voor zes uur s ochtends, ja, ik denk wel van Ja, dat vind ik wel zo. Want het is overdag natuurlijk veel drukker. Ja. En ik, ik heb alleen een beetje dat ik denk, van ja, uh, in de weekends is het natuurlijk ook veel rustiger op de weg. Dan zou dat eigenlijk ook uh, moeten kunnen. Ik vind het, He? het is allemaal gewoon, het is, het is kleingeld dit. Het is voor mij kleingeld om die CO2-uitstoot ja. terug te brengen. Maar, maar ja, corona heeft wel heel veel... Uh, CO2-uitstoot uh, verminderd, hè? Omdat uh, mensen thuis bleven. Ja, want in, in China... Oh, omdat het was vanuit de ruimte te zien... Uh, hoe, hoe weinig smog er nog was. Oh, okay. Die was echt duidelijk gedaald. Heb je dat niet meegekregen? Dat heb ik niet meegekregen. Ja, al die fabrieken zijn dicht. Ja. En er wordt natuurlijk veel minder auto gereden. Mensen blijven thuis. En uh, die grote steden... De, de, de, de lucht wordt daar gewoon aangenaam bijna. Nou... Dus dat vind ik natuurlijk wel heel mooi. Ja, dat is, is een uh, uh, collateral profit. profit, collateral profit. In plaats van plaat dama collateral damage. Je hebt prof profit. Ja, zeg nou, ja, nou, ik zo. Allemaal aan. om CO2 terug te brengen. Uiteindelijk, het grappige is... Dan moet je echt nadenken. Oké, okay, ik ga vandaag de weg niet op. Maar kan er weer ergens een, een steen gemetseld worden... Oh. Dan kan er weer een uh, kozijn gesteld worden. Ja, niet dat het hele huis in één keer wordt gebouwd, als ik stop met rijden. Maar er is wel weer een klein stapje gemaakt in het bouwen. Want dat maak ik dan mogelijk. Zo is moet je het zien. Goed, de laatste plaat voor een 9 uur na Een stukje geschiedenis. We kijken weer de wereld in. Wat gebeurde op 7 maart? En zijn er zijn weer een paar opmerkelijke berichten. Oh, oh. Ze zeggen al, oh, in twee weken tijd is er nu 300 miljoen ton CO2 ja. Maar in dezelfde periode, vorig jaar, was dat 400 miljoen ton. Dus dat is gewoon vijf. Yeah. Something else ja, hints en het heet Good, Bad, bad Wat een gelul. Toebak leeft. Ja, je moet er ook mee doen tot we tien uur na tien natuurlijk. Goedemorgen, Zandvoert. Uh, fijne toestel op aanstaan. We kijken nog even naar de smogvorming in China. Je liet echt foto's zien. Je denkt, wat een verschil. Ja, zeker weten. Er moet, moet ook iets gebeuren waardoor we gedwongen worden om gewoon binnen te blijven of in ieder geval niet de auto te pakken... of niet met het vliegtuig weg te gaan. En dit is zo'n virus dat dus ons dwingt. En terwijl het niet eens een dramatisch virus is... maar gewoon een flinke griep. Nee, maar ja, het is wel eens zo dat... Uh, omdat, omdat dus de hele economie in China zo goed als stil ligt... maar die produceert dus bijvoorbeeld... heel erg veel op emissierijke kolenenergie. Oh ja. En als je dus die ruimtefoto's ziet van de NASA... het is echt heel opmerkelijk dat het gewoon weg is. We zien mensen... Kunnen eigenlijk, ze liepen al met mondkapjes vanwege de smog. Ja. Nu vanwege de corona. Het blijft hetzelfde natuurlijk... voor ze, maar ja, ja, de, <laughs> voor de wereld is het een stuk prettiger. Ja, in ieder geval. zeker. Dat zit ieder al minder smog. Ja. Nou, leuk bij nou goed, We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur zag ik een stukje geschiedenis. Vandaag uh, wat is het eigenlijk? 7 maart. En uh, onder andere berichten over een onderzeeër. Een heel spannend verhaal van ja. een man uit Duitsland... die toch wel de grote held was. Gunther. Daar dan meer over.